4 uur. De Radio 1 Sportszone. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag. Zo meer over de waarschuwing van minister Schippers aan het adres van de tandartsen. En is het met de kwaliteit van de politieke tv-journalistiek echt zo anders gesteld dan vroeger in de tijd van Wiegel? En nou, weet u nog wel, straks hebben we iemand die op dit onderwerp promoveert. En ons panel gaat over Egypte en Syrië. Eerst is hier het nieuws met Ewoud Dion.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 Vitesse en Twente hebben geloot voor de voorronde van de Europa League. Twente speelt in de eerste voorronde tegen Santa Coloma... een kleine club uit Andorra. Twente speelt op 5 juli eerst thuis en een week later is de return. Vitesse stuit in de tweede voorronde op locomotief Plovdiv uit Bulgarije. De Arnhemmers spelen 19 juli eerst uit... en een week later in het eigen Gelgedoom. In een verzorgingstehuis in Rotterdam woedt een grote brand. In het complex wonen 200 mensen. Ze worden op dit moment geëvacueerd... Het vuur is vermoedelijk ontstaan op de tweede etage. Meer informatie later op deze zender over. Dan nog een tennisbericht. Op het tennistoernooi van Wimbledon is Venus Williams uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van Elena Vesnina uit Rusland met 6-1 en 6-3. Vesnina is de nummer 79 van de wereld. Het weer geleidelijk droog, maar vooral... Ja, mag ik nog? Geleidelijk droog, maar vooral in het oosten nog een enkele bui. Vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of negen. Morgen afwisselend wolkenvelden en zon. Het wordt zo'n 20 graden. ANBW verkeersinformatie met 14 files, goed voor 55 kilometer. De meeste files staan in de regio Rotterdam. En verder zien we wat drukte bij Arnhem. En voor de rest valt het allemaal mee. Regio Rotterdam op de A4 richting Hoogvliet. Er staat voor de Benelux-tunnel 3 kilometer. De rechte tunnelbuis is daar afgesloten. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Daar staat ook vast op de A20 richting Hoek van Holland. 2 kilometer van knooppunt Ketelplein. A15 naar Europoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Benelux. Er zijn drie een dicht en er staat inmiddels 4 kilometer file. En op de A16 naar Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd bij de Drecht-tunnel. De tunnel is op dit moment afgesloten, de rechte tunnelbuis. En er staat 3 kilometer file. Vrij druk op de A20 naar Gouda. Langzaam rijden in stilstaan over 10 kilometer. tussen Vlaardingen-West en ter Plein. En de regio Arnhem op de N325 richting kloppen Velpenbroek, Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij Westervoort. Die blokkeert uit de rechte rijstok. En er staat een file van 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag, vijf minuten over vier. We vervolgen natuurlijk ook de eerste ronde op Wimbledon. U hoorde net Venus Williams eruit. Arangstaat Rus is aan het spelen. We praten eerst over de tandartsen die volgens de minister te duur zijn. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. De tandartsen mogen sinds begin dit jaar de prijzen zelf bepalen. De minister vindt dat de prijzen te veel gestegen zijn. Ze moeten omlaag, anders stopt zij aan het eind van dit jaar met het experiment, zo laat ze vandaag weten. Wilna Wint is voorzitter van de Patiënten- en Consumentenfederatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit dat bij u? Krijgt u veel klachten van patiënten over de prijzen die ja. zijn gestegen? Ja, we hebben een aantal meldacties uh, gedaan tot nu toe en uh, we krijgen inderdaad van mensen te horen dat uh, de prijzen gestegen zijn. Mensen gaan ook de tandarts mijden omdat ze uh, het idee hebben dat ze niet weten wat hun te wachten staat, dat de prijzen stijgen, ze hebben geen inzicht in uh, kosten. Dus dit heeft nogal wat uh, gedoe veroorzaakt. Ja, terwijl het idee ook is als je eigen tandarts te duur is dan ga je toch naar een andere, een goedkopere tandarts. Uh, dat gebeurt tot op heden nog niet? Nou ja, kijk, dit experiment was bedoeld in gunste uh, van de patiënt. Die zou er beter van worden. Uh, nou, wat we zien is dat mensen uh, weinig weten over prijzen. Dat mensen helemaal geen zicht hebben op kwaliteit. Uh, dat het heel moeilijk is om uh, te wisselen van standaards. En je kunt in ieder geval de conclusie trekken dat wie hier uh, ook beter van wordt, de patiënten in ieder geval niet. Maar nog goed nog even terugkomend op die vraag. Uh, als je ontevreden bent over je tandarts, kun je toch een andere tandarts bellen en zeggen... mag ik bij u komen? Of, of krijg je dan nul nou, op een is dat niet. Nee, zo makkelijk uh, is dat niet. Daar komt bij dat een aantal mensen dachten... Goh, als dan de bedoeling is dat ik als uh, patiënt moet gaan shoppen... dan ga ik eens kijken wat de kronen kosten. Want dat zijn hele dure uh, dingen bij de een of bij de andere tandarts. En dan blijkt vaak dat als mensen voor speciale behandeling of voor een deel... Uh, uh, van het onderhoud van het gebied naar een andere tandarts willen... dat die zegt, oh nee, daar begin ik niet aan. Uh, wij hebben een aantal van die uh, uh, voorbeelden. De Consumentenbond heeft een uh, onderzoek gedaan. En ja, uit al die onderzoeken blijkt maar weer voor wie dit experiment ook goed is. Of het nou uh, uh, voor de tandartsen is of voor de verzekeraars. De patiënt wordt er niet beter van. De patiënt wordt er niet beter van. We hoorden eerder vandaag ook de tandartsen die reageerden. En die zeggen, ja, er zijn twee aspecten. Eén is, worden appels met peren vergeleken? De dingen van voor vorig jaar met nu, dat, dat gaat over een ander soort prijsvergelijking. En twee, we zijn net drie maanden aan de gang. Het systeem moet zich als het ware nog een beetje uitkristalliseren. Wat vindt u van die argumenten? Nou ja, uh, aan de ene kant zegt dan dat het niet duurder is geworden. Aan de andere kant zeggen ze het is niet vet te vergelijken. Ik zou zeggen, we hebben dit, uh, dit experiment niet in het leven geroepen om de tandarts uh, te bedienen. Dit experiment is in het leven uh, geroepen omdat het goed zou zijn voor de patiënt. Nou, als ik kijk naar de ervaringen die wij krijgen... Uh, als ik kijk naar uh, de conclusies die de consumentenbond trekt... denk ik nou, als twee belangrijke vertegenwoordigers van patiënten en consumenten... Uh, samen de conclusie trekken van, uh, hou hier dan maar mee op. Want dit dient in ieder geval niet een doel voor de patiënten... Ja, dan denk ik dat het wel een keer duidelijk moet zijn. En ik vind het ook bijna, een, ja, ik vind het bijna slecht voor het imago van de zorg. Verzekeraars en tandartsen die ruziend over straat gaan, uh, de patiënt wordt er niet beter van. Ik zou zeggen, kunnen we alsjeblieft onze energie in en echt belangrijke dingen steken. Nou, en is er, wel, is er helemaal de niks de uit, uh, uit dit nieuwe systeem wat, uh, wat behouden moet blijven, wat u betreft? Nou, uh, wat van belang is, is goede mondzorg betaalbaar, toegankelijk voor iedereen... Ik denk dat daar de energie in moet gaan zitten. En uh, ja, ik moet zeggen dat wat nu vanaf 1 januari gebeurt, uh, dat wij de verbeteringen niet hebben kunnen vinden. Het wil naar wind. De minister waarschuwt de tandartsen. U bent daar zo te horen blij mee. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. We gaan naar Wimbledon. Het spel op het heilige gras is begonnen, Mark Brasser. En uh, de Nederlandse ging goed, hè? vertelde hij het ja, vorige uur. Ja, inderdaad, Tom. En de Nederlandse die heeft uh, gewonnen. En dat is maar uh, goed ook, want zoveel hebben we er niet uh, dit jaar op Wimbledon. Drie om precies te zijn. Hazen, Kiki Bertens en uh, Aranska Rus. En die heeft uh, haar eerste rondepartij zojuist gewonnen van Misaki Doi uit uh, Japan. 7-5 in de eerste set, uh, 6-3 in de tweede. Ja, en wat vooral goed is om te zien, is dat Rus op, op ja, momenten dat ze het moeilijk had, op de belangrijke momenten, dat ze het. Euh, ja, dat ze het goed deed. Dat ze er stond. Ze werkte in de eerste set twee keer een break weg. Euh, kreeg een setpoint tegen. Overleefde ze allemaal. Ze kwam in de tweede set een break voor. Ja, toen kreeg ze wel weer een breakpoint tegen. Toen sloeg ze een ace. Dus ja, op de momenten dat het moest... Euh, ja, toonde Aranska Rus lef. En toonde ze, toonde ze klasse. En ze heeft deze wedstrijd verdiend gewonnen met 7, 5 en 6, 3. En ze kan nu afwachten wie haar tegenstandster wordt. Misschien wordt dat wel de Australische Samantha Stozer, De nummer vijf van de wereld. De nummer 5 ook van de plaats. Zij speelt tegen Carla Suarez Navarro uit Spanje. Nou ja, als je. Euh, nou ja, goed. Er zijn weinig dingen zeker in het leven. Maar goed, laten we er maar vanuit gaan dat dat Cementa Stozen wordt. Dan speelt Rust dus in de tweede ronde tegen Cementa Stozen. Maar goed, rust dus door. Dat is een mooie start voor de Nederlanders hier op Wimbledon. Naar de tweede ronde. Nog één vraagje, Mark, als het mag. Venus Williams eruit. Dat is qua naam een hele grote naam. Maar die was al een tijdje niet zo goed, toch? Nee, precies. Die heeft natuurlijk veel problemen gehad. Weinig gespeeld, inderdaad. En ja, ik, ik had net met een collega hier ook wat nou niet echt de discussie we waren het eigenlijk wel met elkaar eens. Kijk, het zou heel slecht zijn voor het vrouwentennis als speelsters die er zo lang uit zijn. En zo weinig wedstrijden spelen. Als die gewoon maar weer even terugkomen en moeiteloos mee zouden kunnen. Dat zegt natuurlijk wel iets over. Hè? We zien dat bij Serena Williams. We zien het bijvoorbeeld ook bij Kim Kleisters. Die er natuurlijk ook lang uit is geweest. Ook een keer eh, al gestopt was. En toen terugkwam en weer een toernooi won. Dat zegt natuurlijk iets over het vrouwentennis. Het zegt ook iets eh, over de klasse van de speelsters dat wel. Maar het is natuurlijk niet goed voor het vrouwentennis. Als speelsters hun toernooitjes maar een beetje uit kunnen zoeken en zeggen. Van nou, ik speel dan even zes weken weer niet. En dan doe ik daar weer mee. En dan drie weken weer niet. En ik doe ik daar weer mee. En vervolgens gewoon toernooien winnen. Maar goed, in het geval van Venus Williams, inderdaad, ja, groot kampioen, heeft hij natuurlijk vaak gewonnen. Uh, heeft veel problemen gehad, veel fysieke problemen gehad ook. En, en inderdaad is niet meer de speelster van Wel eer. En verliest hier inderdaad in de eerste ronde. Oké, okay, dank voor dit moment. Nou, Uit de tijd dat het leven nog uh, volstrekt overzichtelijk was... from nine to five werkte we en verder niet gewoon. Hè. Precies, nu wat langer vandaag en niet alleen vandaag. Um, het gaat alleen maar om de personen en niet meer om de inhoud... bij de politieke verslaggeving op televisie. We zien uh, Roemer in een voetbalprogramma of een zingend CDA-kamerlid. We willen vooral een gevoel bij de persoon achter de politicus krijgen. Dat is het idee. En vroeger was dat beter, denken wij tenminste vaak. Maar is dat ook zo? Communicatiewetenschapper Rosa van Zanten promoveert morgen op dit onderwerp. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. En om daar gelijk maar een antwoord op te krijgen. Was het vroeger wat dit betreft beter? Meer inhoud, minder persoon? Uh, nee, het was niet beter. Het was ook niet slechter. Je ziet dat er wat betreft uh, de echt persoonlijke kwesties en de privéonderwerpen niet zoveel is veranderd door de jaren heen. En dat er vroeger ook al veel werd gevraagd en gesproken over uh, de mensen achter de politicus. Oh ja, wanneer begon dat ongeveer? Uh, nou, mijn onderzoek begint op het moment dat uh, televisiejournaals voor het eerst in Nederland worden uitgezonden. Dus dat is halverwege de jaren 50. En de eerste echte uh, televisie-interviews en portretten verschijnen dan begin jaren 60. En dan zie je dat eigenlijk gelijk al naar voren komen. Kunt u een, een, een voorbeeld, want we hebben allemaal zo dat gevoel... dat het allemaal anders is geworden en u zegt... nou, we hebben onderzocht, is niet zo even. Kunt u een, een voorbeeld aanhalen van, van ook uit al dat er veel meer achter naar de persoon gekeken werd? Uh, ja, er is bijvoorbeeld een uh, interview geweest met uh, de heer Luns in 1963. En daar werd over allerlei onderwerpen gesproken, en zeker ook wel over zijn politieke uh, carrière. Um, maar daar werd bijvoorbeeld ook gevraagd naar hoe hij uh, persoonlijk het heeft ervaren om allerlei politieke strubbelingen mee te maken. Um, en Um, hoe zijn opvoeding een rol heeft gespeeld... in wat hij later politiek is gaan doen. En dan vertelt hij uh, dat zijn vader altijd heel politiek geïnteresseerd was... en daar thuis veel over praat. En dat hij zelf denkt dat hij daardoor zelf later ook de politiek in is gegaan. En, de, en dat zijn eigenlijk vragen die nu ook worden gesteld aan politici. Ja, inderdaad. Je ziet dat uh, in de interviews in de jaren 2001, 2006... ook eigenlijk voortdurend terugkeren, dat soort onderwerpen. Ja. Nou hebben wij toch het idee, het gemiddeld gezien, er wordt veel over gesproken, dat het vervlakt, het gaat meer om de poppetjes dan om de inhoud. Toch even dat inhoudelijke aspect, we hadden vroeger ook minder zenders, minder waarschijnlijk, is daar een verhouding in vergelijking in te maken als u dat wetenschappelijk onderzoekt? Uh, ja, zeker. Er is natuurlijk veel meer televisie gekomen door de jaren heen. Dus je ziet dat er daarmee ook een grotere diversiteit aan programma's is gekomen. Um, en dat er daarmee natuurlijk ook meer aandacht is gekomen voor personen in bepaalde programma's. Dat is zeker zo. Ik heb een analyse gedaan van de programmering... en gekeken hoeveel uitzendtijd er is besteed door de jaren heen... aan verschillende soorten programma's. Daaruit blijkt wel dat de tijd die wordt ingeruimd... voor echte informatieve programma's, dus nieuws- en actualiteitsrubrieken... dat die eigenlijk alsmaar is toegenomen. En dus eigenlijk meer ja. aandacht voor de inhoud? Mag je daaruit concluderen? Of moet je dan weer kijken naar de aanpak of er ook echt iets inhoudelijks uitkomt? Ja, dat is natuurlijk altijd allebei nodig. Zeg maar, aan de ene kant zien we dat die programma's meer tijd krijgen en vervolgens moet je dan natuurlijk ook naar de inhoud van die programma's kijken om uh, te zien hoe daar over politiek gesproken wat, wordt. Want de stijl is natuurlijk wel veranderd. Hè? Vroeger was het excellentie uh, vertel over uw jeugd en tegenwoordig uh, rent half brutaal Nederland achter een politicus aan uh, tot hij boos ja. wordt. Nee, dat klopt. En je ziet ook dat journalisten zelf wat meer in beeld komen en wat meer aan het woord zijn, dat er vroeger eigenlijk dat altijd eruit werd gesneden. Er is natuurlijk wel degelijk wat veranderd. In dus de er is eigenlijk ook meer, meer aandacht voor de persoon van de journalist gekomen. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb ook een aantal interviews gedaan met journalisten en politici. En dat is ook iets wat ze zelf erg naar voren brengen. Er is natuurlijk van alles veranderd, maar zeker ook de, de journalisten zelf. En, en, en wat, zeggen, wat zeggen de journalisten daar dan over, over die veranderende rol? Um, nou, ze vinden het zelf best ingewikkeld om dat in een soort perspectief te plaatsen. Zo veel mensen zeggen dan gewoon: ja, ik doe gewoon mijn werk en ik ga met de tijd mee. En zo doen we dat nou eenmaal tegenwoordig. Als je ze echt op de man afvraagt, wat, wat vindt u van de kwaliteit tegenwoordig? Zijn ze daar heel tevreden over? En zijn ze ook uh, heel genereus in het complimenteren van collega's en van programma's die we tegenwoordig nog op televisie zien? En gold dat voor de politici idem in die zin? Zijn, zijn die ook complimenteus richting de politieke journalistiek? Ja, eigenlijk wel. Ja, als je ze echt gewoon één op één in een rustig gesprek met ze over hebt. De, wel, uh, Natuurlijk zijn ze ook wel kritisch. En dat is vaak oh, gaat dat over specifieke programma's... of specifieke uh, journalisten. Je merkt ook dat ze het zelf nog best lastig vinden... om in die tussenformats te opereren. Dus dat zijn talkshows als De Wereld Draait Door, RTL Boulevard. Ze weten wel dat dat tegenwoordig erbij hoort... en van ze verwacht wordt. Uh, maar zelf vinden ze dat best lastig hm. om zich daar een houding te geven. nog. Ja, en de vraag is natuurlijk... hoe goed raakt het publiek geïnformeerd? Het publiek wil weten met wie heb ik te maken. Dus wat is de persoon? Maar het publiek wil natuurlijk ook weten... Wat vindt diegene? Want dan kan ik ook mijn stem uh, bepalen. Ka kan je nou zeggen dat, dat je vroeger beter geïnformeerd werd dan nu? Of juist omgekeerd? Heb, heb je daar een oordeel over kunnen vellen? Um... Ja, nou, ik denk dus niet dat het in dat opzicht vroeger beter was dan nu. Je ziet gewoon dat politici eigenlijk altijd al enorm hun best doen... om met dat persoonlijke en met dat leuke en amuserende karakter van programma's... toch ook hun politieke verhaal over te brengen. Vroeger uh, was er wat minder televisie. Uh, vroeger verschenen ook politici zelf wat minder vaak op televisie. Dus die portretten die er in de jaren zestig werden uitgezonden... zijn vaak van politici die op dat moment... Eigenlijk al uit de politiek zijn of helemaal aan het einde van hun carrière ja, ja. zijn. Terwijl nu natuurlijk het vaak echt wordt gebruikt als middel om juist populariteit ja. uh, te krijgen. Ik heb nog wel een vraag, want u zei uh, die programma's, er is een grote diversiteit gek gekomen. Heeft u daar een soort categorale indeling van gemaakt? Dat aan de ene kant zeg maar de Polonaise in koffietijd staat, en aan de andere kant het NOS-journaal. Hoe, hoe werkt zoiets? Hoe doe, ja, doe je dat? Ik heb voor de analyse een driedeling gemaakt. Dus één uh, categorie met echte informatieve programma's, dat zijn journaals, actualiteiten. Programma's, uh, zoiets als het gesprek met de minister-president. En er is een tussencategorie die vaak als infotainment wordt omschreven. En daarin zitten eigenlijk al die programma's die dat combineren. Dus koffietijd, de Wereld Draait Door, maar ook Pauw en Witte Man. Um, RTL Boulevard zit daarbij. En daarnaast heb je natuurlijk. En daar wordt eigenlijk. De allermeeste uitzendtijd tijd het deed puur amusement. Ja. Kookprogramma's, films, series, dingen waar het gewoon echt niet over politiek gaat. Dus je hebt tientallen, misschien wel honderden uren televisie uh, achter de rug inmiddels. Ja. Alles teruggekeken. Is er één politiek interview wat jou is bijgebleven? Waarvan je zegt dat was een hele mooie mix tussen zowel iemand leren kennen als persoon. Als dat ik ook inhoudelijk iets te weten ben gekomen. Wat mij is bijgebleven, maar dat is natuurlijk ook omdat ik dat nog... Dat herkende is, uh, in 2006 had je het programma van Paul Roosemuller en de lijsttrekkers. En die heeft toen in een serie programma's met zes lijsttrekkers uh, gesproken. Die gingen op reis, volgens die ging, mij. En die ging op reis en die ging naar locaties. En je zag daar heel mooi naar voren komen dat natuurlijk de techniek vooruit is gegaan. Dus dat je op locatie kunt filmen en kunt praten. En dat daar enorm werd geprobeerd om inderdaad die mensen achter de politicus te laten zien. En dat politici zelf dat voortdurend koppelen aan, aan, hun, uh, aan hun campagneboodschap en aan hun politieke ideeën. Want dat was in de tijd vlak voor de verkiezingen. Dus dat illustreert dat uh, wel echt mooi. Die ja. Morgen gaat u promoveren dit onderwerp. Ja. Mogen wij voortaan, en ieder die zegt dat het vroeger beter was... Uh, verwijzen naar, uh, het, uh, naar u. En ik heb nog Mag. een vraag naar de toekomst toe. Want ja. uh, de social media, alles komt enorm op. Heeft u nu natuurlijk niet meegenomen in uw onderzoek. Is dat nog iets wat u of een van uw collega's intrigeert... omdat daar ook weer een hele nieuwe wereld mee zijn intreden? zeker. daar wordt op dit moment veel onderzoek naar gedaan. Ik heb een collega die daar op dit moment mee bezig is. Wat wel blijkt is dat er maar weinig mensen op internet... heel politiek actief zijn en over politiek praten... of zich daarmee bezighouden. Houden. Dus het, uh, opnieuw lijkt het een minder grote rol te spelen... dan veel mensen verwachten. Op dit moment speelt dat nog geen grote rol. Nee. Ja. Communicatie Communicatiewetenschapper Roze van Zanten. Veel uh, plezier morgen en succes natuurlijk ook bij de promotie. Ja, en, uh, dank u wel. Dank dat, uh, dat je hier was. Okay. Graag gedaan. De mix van nieuws en sport. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Lucella Carasso en Tom van Hek. Stuck in As I possibly can Stuck in the mood So far away That it couldn't be good My back heard net rings Screwing me Screw the coming insane We travel in vain But the dreams are the same So look at the hero's new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 The ones to pull us through. I've got nothing—a little and I got something to share. So much I forgot. Don't know what it means. Oh, but Liverpool, I care. So look at the hero of Liverpool rain. I'll stick by you forever. Indeed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 Raccoon met Liverpool Range was ook het album heet dat in 2011 uitkwam. Radio 1. Sportzomer, tweets. Ja, een paar minuten voor half vijf. Vier kwartfinales zitten erop. Geen wedstrijd op de EK vanavond. Maar onze eigen Europees kampioen Twitter volgt Luc Ickink is <laughs> alweer aangeschoven. Ja, nog heel even over die penalty van Pierlo. Ja. Italiaanse speler die stiftte de bal doel in tijdens de penaltyreeks. Italië won vervolgens en gaat door naar de kwartfinale. Alleen maar positieve reacties op dat panenkaartje van Pierlo. Pilo is just class, zegt Barcelona-speler Piqué. Bijna 13.000 mensen zijn het met hem eens en retweeten hem. Dus dan herhalen ze die tweet... Ed van der Plicht, die zegt, ik blijf hem maar terugkijken. En dat gezicht van Prandelli en het commentaar van Jeroen Guter. Dag, God. Dat zei hij. Twitter raakt niet uitgesproken over de bijzondere strafschop van Pierlo. Ed Sjoerd Mossou is naar bed gegaan om te dromen over Pierlo. Barbara Barend tweet, Ed Bar Barbara Barend, nog maar eens een foto... waarop zij staat met Pierlo en Buffon die ze tegenkwam in Krakau... tijdens een avondje uit. En vader Frits Jelle -Baren tweet via Ed F. Barend... dat Pierlo natuurlijk een grote held is. Ongelooflijk om een Panenka op zo'n fout moment foutloos uit te te voeren. Maar de heldenstatus van Pirlo is nog niet helemaal in beton gegoten. In 2010 probeerde het bij zijn club AC Milan ook al eens in de een finale tegen Barcelona. Hij gaat Pirlo. Hij gaat pegar Pirlo. Aire Laura, de Milan. hier is Pirlo, hier pega. Pirlo. Pirlo. Pirlo! Pirlo, hier ging het helemaal mis. En uh, hij stift de bal nu zo in de handen van Domman Pinto. Het filmpje wordt flink doorgetwitterd, vooral door de Pirlo haters. Veel zin heeft het niet. Voor veel twitteraars is Pirlo nu al de held van het toernooi. En het is een leuke naam om uit te spreken. Pirlo. Goed, dan Wil Rennen. Nicky Terpstra werd gisteren Nederlands kampioen in Kerkrade. Op Twitter wordt hij uitgebreid gefeliciteerd door zijn collega's. Ed Louwens in die zegt, de sterkste heeft gewonnen. Wout Poels, zware dag gehad gisteren, voelde me goed... Tot dat de kaars plots op was, Ed Niki Terpstra. Gefeliciteerd. Bram Tankink, die zegt helaas voor ons was Ed Niki Terpstra veruit de sterkste vandaag. Dus Proficiat, daar was geen tactiek tegen te bedenken. Zelf reed ik lek op het moment dat ik met Langeveld aansluit in de kopgroep... ook daar niks aan te doen. Maar wel zwaar balen, want daarmee was mijn koers over. En even later komt hij ergens achter, die Bram Tankink. Namelijk dat veel renners op dezelfde plek hebben lek gereden. Hij vraagt zich op Twitter af of Nicky Terpstra misschien een scherpschutter heeft ingehuurd. Een andere kant van de wereld werd er trouwens ook gewielrend. Mark de Maar won voor de derde keer op rij... het Nationaal Kampioenschap van Curaçao. De Maar die is geboren in Assen. En aangezien dat ook wel de Willemstad van Drenthe wordt genoemd... is het niet zo vreemd dat de Maar rijdt onder de vlag van Curaçao. Op Ed Mark de Maar kan je een foto vinden van een glansrijke overwinning. Ed Stapkracht die tweet... Gefeliciteerd, Mark. Lekker op het strand nagenieten. En weer een jaartje in de trui. En Ed Lennart die zegt dat hij het wielrennen op de Nederlands Antillen zou willen worden. Gewoon om Mark de Maar een keertje wat concurrentie te geven. en Rob. Britton die vraagt aan de Maar of er een massasprint was dit jaar. Dat bedoelt hij trouwens cynisch, want de Maar wordt al drie jaar op rij... overtuigend kampioen op de weg en bij het tijdrijden... hij is ook de enige profielrenner die daaraan meedoet. Maar toch gefeliciteerd. Wimbledon dan. Het toernooi is vandaag begonnen. De tennissers en tennisters maakten zich gisteravond nog niet al te druk om. Serena Williams die tweet... Wauw, wat een sport. Wauw, Eurocup. Victoria Azarenka, die keek ook en plaatste een foto van de tv in haar hotelkamer. En dan nog een keer Serena Williams. Oh my god! Dat was bij de laatste penalty. Het slot nog even het EK lacrosse. Dat volgen we hier altijd in dit blokje. Nee, hang toch eens op, Luc. Ja, het is toch even belangrijk om mee te nemen. Ja, Nederland verloor de afgelopen dagen van Duitsland, Zweden en Finland, maar bewonnen van Ierland. Dat is mooi, hè? Max Stam die houdt via Ed Def de moeder in. Hij tweet, lacrosse chicks zijn meestelijk lekker. Vanavond speelt Nederland om 6 uur... waarschijnlijk dan de laatste wedstrijd tegen Engeland. Nou, kom dan nog maar even ja, terug. Morgen uitslag, <laughs> ja, Wel mee, nee, we heel niet benieuwd. vergeten. Heel, heel benieuwd. benieuwd, benieuwd. Heel Tot heel morgen benieuwd. weer. Dankjewel je <laughs> wel, loopt tegen half vijf. We gaan naar het nieuwsblok. Ewout de Jong. Nederland zal het ACTA-verdrag niet ondertekenen. Dat verdrag dat wereldwijd piraterij en namaak op internet moet aanpakken... ligt al langer onder vuur. Zo is de Kamer bang dat ACTA de belangen van de gebruikers van internet bedreigt... omdat ze zonder tussenkomst van de rechter afgesloten kunnen worden. In Rotterdam woedt een grote brand in verzorgingstehuis Humanitas Bergwerk. De brandweer is met geldmateriaal uitgerukt. Het vuur is vermoedelijk ontstaan op de tweede etage. Het gebouw heeft 195 woningen, een woonvoorziening voor dementerende en een dagopvang. Er wonen 200 mensen en die zijn allemaal geëvacueerd. Een paar mensen hebben ademhalingsproblemen.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 Een half jaar ervoor waren dat er nog 3 kwart miljoen. Er zijn nu 2,8 miljoen tabletcomputers in Nederland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Met 52 kilometer file, waarvan de meeste in de regio Rotterdam staan. Een paar opvallende. Op de A4 vlaardingen richting Hoogvliet, daar is de rechtertunnelbuis tunnelbuis afgesloten. Dat heeft te maken met de spoedreparatie aan de verlichting na een ongeluk. En daar staat het flink vast op de A20. Richting Gouda, 15 kilometer langzaam rijden tussen Maasluis en knopert Bergseplein En richting Hoek van Holland, staat 5 kilometer voor Knopert-Ketelplein. En op de A16, Breda richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd. Bij het drechttunnel. zat een lange file van 10 kilometer. En van het Drechttunnel is de rechte tunnelbuis afgesloten. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is bijna drie minuten over half vijf. Zometeen gaan we in het buitenlandpanel met Bertus Hendricks en Hubert Smeets praten over natuurlijk Egypte en ook Syrië en Turkije. Dat gaan we nu ook doen met onze correspondent Bram Vermeulen in Turkije. Syrië heeft natuurlijk een Turkse straaljager uit de lucht geschoten. Maar ondanks dat wil het land toch nog een goede buur zijn voor Turkije. Turkije zint al dagen op een gepaste reactie. Um, in Luxemburg kwamen de EU-ministers bijeen. Die manen Turkije tot kalmte. Bram Vermeulen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en minister Roosentaal is daar ook. Die zegt de militaire interventie is uitgesloten. Um, ja. Is dat, denk jij, echt geen optie? Nou ja, als het geen optie is, dan gaat Turkije dat nu in elk geval niet zeggen. En nu is het vooral zaak om verontwaardigd te zijn en te blijven. Dus we horen bijvoorbeeld vandaag eh, teksten uit Ankara komen dat het Turkse luchtruim in het afgelopen jaar wel 114 maal geschonden is, vooral door Griekse vliegtuigen, door Italiaanse vliegtuigen, door Israëlische vliegtuigen. En dat dat soort schendingen vaak langer duurden dan wat het Turkse vliegtuig uh, vrijdag in Syrië heeft gedaan. Dat het soms al negen minuten duurde en niet vijf. Met andere woorden, er uh, was voor Syrië geen enkele reden om uh, zonder waarschuwing uh, dat vliegtuig uh, neer te halen. Uh, dat, dat soort teksten hoor je nu maar... Militair ingrijpen, ja, dat, dat blijft voor Turkije ontzettend lastig. Uh, ze hebben al eerder voor de keuze gestaan. Bijvoorbeeld afgelopen april toen Syrische soldaten de Turkse grens overschoten. Uh, om daar een aantal opstandelingen uh, te raken die zich in vluchtelingenkampen ophouden. Toen had Turkije ook al de optie van bijvoorbeeld het land binnentrekken en een bufferzone beginnen. En toen hebben ze besloten het ook niet te doen. Omdat er nog steeds hele grote bezwaren bestaan. Zoals er is geen goed alternatief voor Assad als je binnentrekt. Tot hoever ga je dan? En vooral die Turkse reputatie in de regio. Turkije wil vooral bekend zijn als een goede handelspartner en niet als een bezettingsmacht. Ja, dat zijn argumenten om het niet te doen. Uh, ja. um, speelt misschien ook nog mee dat Syrië ook wel eens heel vervelend kan worden tegen Turkije als ze, als ze wel militair gaan ingrijpen? Ja, ik denk zeker dat dat meespeelt. Uh, er zit namelijk nog een, een, een heel andere component aan vast... en dat is dat uh, in Syrië je veel Koerden hebt wonen... en dat de Koerdische uh, PKK, de militante beweging... die al 30 jaar strijdt tegen een Turkse leger... ...daar ook gehuisvest is, een algeval voor een deel. En uh, er zijn in de afgelopen jaar al vaker beschuldigingen geweest... ...vooral door de Turkse regering dat die PKK gesteund wordt door Assad. Misschien wel met wapens, maar in elk geval dat Damascus oogluikend toestaat... ...dat er vanuit Syrië aanvallen worden gepleegd en voorbereid in Turkije. Nou, dat soort aanvallen kunnen natuurlijk gaan verheven ...op het moment dat Turkije echt besluit militair te gaan ingrijpen... ...en dan zou Turkije een hoge prijs kunnen gaan betalen. denk... Aan het toeristenseizoen, denk aan de ontzettende veel slachtoffers die daardoor kunnen vallen. Dus Turkije weet dat ze moeten oppassen. Ja, en dus rest Turkije alleen maar boel roepen? Nu? Ja, nou in elk geval uh, vertragen, dat is belangrijk. Uh, je ziet dat het aantal vergaderingen steeds verder wordt uitgesmeerd. Morgen komt er een belangrijke verklaring voor door premier Tayyip Erdogan in het parlement. En morgen hebben we natuurlijk die zitting van de NAVO, de 28 landen van de NAVO, die bijeen zijn geroepen door Turkije om te besluiten wat er nu moet gebeuren. En daarmee is het signaal van Turkije heel erg, dit is niet alleen maar ons probleem, dit is een probleem van de hele NAVO. En als je nu al hoort in Europa dat er weinig animo is, bijvoorbeeld van ons onze eigen minister Roosentaal om militair te gaan ingrijpen. Omdat wat dat betreft voor de internationale gemeenschap... nog steeds dezelfde argumenten gelden. Om het niet te doen dat het risicovol is... dan kun je ervan uitgaan dat niemand staat te trappelen. Maar we moeten het morgen maar eens gaan zien. Bram Vermeulen, dank voor dit moment. En hier aangeschoven en meegeluisterd zijn uh, Hubert Smeets... commentator bij NRC Handelsblad, welkom. En Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van het instituut Klingendaal. En we gaan zo verder praten over turkije Eerst nog maar eens even naar Egypte, want zo'n 24 uur geleden... Uh, en zeven minuten, we zaten hier allemaal in spanning. Hele lange aanloop kwam er en toen kwam het dan toch. Morsi uh, was de winnaar, mensen konden hun geluk niet op... op het, uh, het naar uh, het moslimbroederschap uh, aanhangers. We zijn 24 uur uh, verder, de eerste vreugde is een klein beetje... Over. Tegenstanders zeggen ja eigenlijk maar een kwart van de stemmen hoor je een aantal mensen zeggen de helft heeft maar gestemd. President worden van alle Egyptenaren, kan niet dat worden. Nou, ja, Hij heeft geen andere keus, want anders dan is hij alleen maar een lintenknipper. Want als het aan de militairen ligt, uh, dan uh, heeft hij geen enkele macht. En om die macht die hij niet heeft toch terug te krijgen... en gebruik te maken van zijn uh, verkiezingslegitimiteit... want dat is de enige legitimiteit die hij heeft... Uh, ja, dan zal hij inderdaad de president moeten worden van alle Egyptenaren... En uh, het is op zich wel goed uh, dat de moslimbroeders zich realiseren... dat ze maar een kwart van het electoraat achter zich hadden. Dat is een heel stuk minder dan bij de parlementsverkiezingen die uh, eind vorig jaar en begin dit jaar hebben plaatsgevonden... en die hun idee gaven, nou ja, wij kunnen eigenlijk ook wel... Uh, die grondwetgevende vergadering van 100 man gaan domineren... want we hebben zoveel mensen achter ons. Nou, nu zijn ze weer met beide benen op de grond. En uh, dat zal ze, denk ik, ook uh, ontvankelijker maken... voor de noodzaak om compromissen te sluiten... en met name uh, een hand uit te steken naar christenen, naar vrouwen naar de liberale jeugd en naar circulieren... die toch een beetje bang zijn voor die moslimbroederschap. En nou ja, de, de aanwijzingen die, die zijn er ook voor. Hij wil meerdere vicepresidenten gaan aanwijzen, zoals de berichten luiden. En hij zal een soort presidentiële raad om zich heen vormen. Waar mensen om, om, die in de revolutie een belangrijke rol hebben gespeeld. En dan in moeten zitten. En er is sprake van dat uh, Mohammed Baradij. die aanvankelijk ook een kandidaat was voor presidentschap. maar uiteindelijk zich heeft teruggetrokken. en zegt: Ik wil eerst een grondwet hebben en weten waarom we president worden. Maar die geniet veel prestige. En die zou, zo wordt ges, uh, gefluisterd: in ieder geval zou ze dat graag zien. minister-president kunnen worden. En het is op deze manier. Uh, moet toch afwachten of Baradij in deze onzekere toestand uh, erin... Hij heeft tot nu toe niet ge, geen commentaar gegeven. Maar het is een aanwijzing voor uh, de noodzaak die de moslimbroeders zien. Wij moeten onze basis verbreden. Willen we de bevoegdheden terugkrijgen die het leger ons eenzijdig ontnomen heeft... door op de avond van de, de, de, de, de, de tweede dag van ja. de verkiezingen om te zeggen... Uh, jullie hebben niks meer te zeggen. Hubert Smeets dan even naar dat leger, die aan die andere kant staan, dit hebben zien gebeuren. Hebben ze een inschattingsfout gemaakt achteraf gezien eh, door, door hun, hun kandidaat, zeg maar zo te laten zijn, dat het volk uiteindelijk koos eh, voor deze keuze, denkt u? Ik, weet, ik, ik zou het niet durven zeggen. Ik denk dat ze um, een taxatie hebben gemaakt van hoe ver ze konden gaan. Uh, met die grondwetwijziging. Uh, die kwaad. Die, die, uh, die, die, ja, die maar ik moet ook de constant... keuze om Shafiq zeg maar, kandidaat ja, te laten ja. zijn. Is dat een inschattingsfout? Kwaad? Nou, ja, volgens de uitslag heeft die man ook bijna een kwart ja. van, van de stemmen gehaald. Dus dat lijkt me dan geen inschattingsfout. Ik denk dat ze de inschatting hebben gemaakt dat Morsi op die plek um, uh, meer goed kan doen dan kwaad. Maar dat roept wel, de dat, omdat hij uh, uh, een avondsgeschiedenis daarmee het leger, de krijgsmacht zich het aureol kan aanmeten, toch te luisteren naar uh, de legitieme uh, wensen van het volk. Maar de vraag is, lijkt mij, of Morsi ook in staat is... om economische hervormingen uh, uh, en sociaal-economische uh, vooruitgang te boeken. Of hij met andere woorden in staat is om het leger... dat niemand weet hoeveel, maar ja, het varieert van 10 tot 40 procent... Ja. geloof ik, hè? de percentages die genoemd worden... 10 tot 40 procent van de economie beheerst, gewoon in eigen hand heeft... of Morsi in staat is om ja. daarop in te grijpen ja, ja. en dus... Sociaal-economische vooruitgang voor de gewone Egyptenaren ja. te realiseren. Bertus zei niks. Ja, dat is inderdaad een heel heikel punt. Want uh, uh, dat zijn allemaal uh, staats. Dat zijn defensiebedrijven. En defensie heeft al gezegd: uh, dat is niet uh, zomaar iets. Dat is het zweet van de, van de, de, de soldaten. Ja, maar is ook die, die, die dat het allemaal... Uh, het leger beheerst toch ongeveer ook de handel in, in, in, in spaarwater? Ja, nee. Ze hebben hotels, ze hebben uh, casino's, ze hebben uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, bouwbedrijven. En dat zijn allemaal sectoren waar heel veel winst wordt gemaakt. Het is zelfs zo dat het leger, eh, omdat het, de, de publieke financiën van Egypte... in snel tempo achteruit lopen vanwege de instabiliteit... Eh, af en toe eh, grotere bedragen heeft geleend aan de staten. Dus echt een staat in de staat. en, en Of het dan de Doula de Amika, de deep state, eh, die, in de, de leger- en veiligheidsdiensten. Dat is de grootste uitdaging eh, waar Morsi als president voor zal staan. Want ze zou de economie beter gaan draaien... als, als die vervlechting van het leger en, en de economie... Als dat ontvlecht wordt? Ik bedoel, hebben nou ja. ze dan een gezondere, betere economie? Of nou kunnen ja. ze beter dit hebben? Nou, kijk, dit, dit in feite zijn het allemaal staatsbedrijven die dan in feite in handen zijn van het leger. En we weten allemaal dat de record van uh, staatsondernemen niet al, al te groot is. En het probleem is, aan de ene kant heb je dus een opening, een liberalisering. die in de tijd van Mubarak helemaal te goed is gekomen aan de vriendjes en de, van zijn zoons en, en een klik eromheen. Maar wil je een echte kapitalistische ontwikkeling die een gelijk. Uh, speelveld geeft voor iedereen hebben... dan moet je natuurlijk niet een, een, een gigantische factor uh, van 40% hebben... als we even het grootste aantal aanhouden... die uh, voor een belangrijk deel kan bepalen wat de speelruimte is... voor de rest van de economie. En de economie, daar is dat weten, mos en bloeders, dat is waar ze op worden afgerekend. Niet op de sharia, sluiers en dat soort zaken. Maar denkt u dat ze daar enige ruimte Uber's, mensen, of, of kans toe krijgen? Als je, als je die 40% beheerst, dan geeft de, de werkelijkheid geeft aan dat mensen dat ook niet graag weggeven. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb weinig verstand van Egypte, maar ik uh, stel me voor dat die kans heel gering is. Uh, als, het, als het inderdaad tussen 10 en 40%, 40 van de economie is die het leger in handen heeft... dan is ook een navernand gedeelte van de economie corrupt. Dat is onvermijdelijk. Dat een deel van het van. De, als je, ja. je zo'n monopolistische uh, ja. greep hebt ja. op de economie, dan is er een zwart circuit wat ze, wat, waar wij ons niks bij kunnen voorstellen in Nederland. En als je daar aankomt, dan, dan pleeg je werkelijk aan uh, uh, uh, dan pleeg je werkelijk te gaan, uh, eh, risico's te gaan lopen voor uh, het, het leger. En ik kan me niet voorstellen dat ze Morsi op dat punt uh, enige vrije hand zullen geven. Nee, als het aan hun ligt niet, maar. Kijk, aan de andere kant, ze hebben de afgelopen periode aangetoond dat ze volstrekt incompetent zijn om het land te leiden. Het is alleen maar instabiliteit, dan weer varen ze dingen uit en dan komen er grote demonstraties, dan moeten ze weer een stap terug doen. Maar tegen wie staan ze het leger? De oppositie is versplinterd, laten we het eerlijk zijn. Baradij mag er wel prestige hebben, maar. Nee, maar goed, die die horen ho alleen volgens mij in de westerse media, hoor, om, zijn, nee, om zijn ambities nee, te presenteren. Nee, nee, nee, nee, dat okay. is niet waar. Nee, nee. Hij heeft ook, uh, in Egypte, natuurlijk is die, de, is die oppositie verdeeld... maar die hebben ook de lessen getrokken, of die zullen de lessen moeten trekken... uit het verdeeld optreden bij die presidentsverkiezingen... waardoor dus de keuze werd tussen Morsi en, en de, de, ja. de generaal Shafiq. En uh, nu, uh, wat er nu zal gaan gebeuren, en dat begrijpt de Moslimbroeders. heel... Of een deal met het leger, waar de, de revolutionaire jeugd bang voor is. om te kijken hoe we eruit kunnen komen. Of toch coalitievorming met al die anderen. die in de eerste ronde ook allemaal gestemd hebben nou. tegen het oude systeem. En, en proberen op die manier een soort tegenmacht op te vouwen. En dat gaat heel geleidelijk. En dat is wat er binnen Egypte gaat gebeuren. Als we even kijken naar de uitstraling in de regio. Uh, Hamas in de Gaza-strook, die, die staan te juichen bij die verkiezing. Wat, wat kan je verwachten van, van Morsi en, en de banden met de regio? Want Israël heeft nu zoiets oh, nou, niet fijn. In, in zijn eerste toespraak heeft hij al gezegd, Morsi, en daar werd hij ook op, eh, op verwacht door de Amerikanen. Wij zullen alle bestaande overeenkomsten, eh, hij noemde het woord Israël, niet, respecteren. Maar goed, dat was de sleutelvraag, de sleutelzin eh, op het vlak van het vredesverdrag met Israël. Daar wordt niet aangekomen. En eh, dat, dat, dat weten de, de moslimbroeders. Dat, dat is geen haalbare kaart. En, ik denk dat de vreugde van Hamas daardoor ook van korte duur zal zijn... want ze zullen ontdekken dat er niet heel veel zal veranderen in dat soort relaties. Wel zal het zo zijn dat Egypte zal een belangrijkere rol gaan spelen... willen spelen in de Arabische regio. Vroeg was het altijd de leider maar onder, van, de, van, van de regio. Maar onder Mubarak was het zo'n volgzame cliënt van de Verenigde Staten... dat het prestige van Egypte daardoor afnam. En in dat opzicht moet je ook zien uh, dat interview... wat wel of in één keer nu weer niet heeft plaatsgevonden. Of ja. Iran. Dat ze misschien de relatie met Iran willen aanknopen. In principe is er geen enkele reden voor Egypte... om geen goede relatie te hebben met Iran. En dat, Want dat is alleen maar in het belang van hun invloed in de regio... als ze ook daar normale betrekking mee onderhouden. Maar goed, het is misschien nu niet het moment geweest... en daarom heeft hij gezegd dat het interview heeft nooit plaats heeft gevonden. Ja, wat ook heel merkwaardig ja, ja. is, maar goed. Maar denkt u dat het, het Max wel. door dit in de komende tijd... zal tijd hebben echt gaat verschuiven in die regio of zullen ze toch een klein beetje proberen binnen de ruimtes die er zijn... dat redelijk te houden zoals het nu ligt? Ze zullen heel voorzichtig opereren, ze worden ontzettend in de gaten gehouden... maar eh, zowel de militairen als eh, de, de, de moslimbroeders die willen wel dat Egypte weer de historische rol van leider van de Arabische wereld krijgt. Maar dat veronderstelt dat je ook economisch... Van een land een, een dat land in totale en afhankelijk is van de IMF... Die, een die, die zijn kan, zijn kan zijn rol ja. op zijn ja. buik schrijven. Dan, dan die andere kwestie hè, waar we het net met uh, Bram Vermeulen over hadden. De spanning tussen Syrië en Turkije. Hubert, uh, hoe, hoe schat jij dat in? Is, is dat een gevaarlijke spanning tussen die twee landen? Kijk me wel. Uh, al was het maar omdat. Uh, om het over de historische leider van de regio te hebben. ook Turkije die ambitie heeft. Ja. Uh, om. Uh, uh, een aanval te kunnen dromen. van de herinnering aan het uh, Ottomaanse Rijk. Dus één, twee. Uh, uh, ik, ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren bij de NAVO... maar de NAVO is er wel bij betrokken geraakt. En ineens worden wij geconfronteerd... met iets wat we in Nederland bijvoorbeeld... Uh, de laatste tijd niet willen weten. Namelijk dat Turkije lid is van de NAVO. Hè, wij denken dat het alleen maar gaat over het lidmaatschap... van de Europese Unie van Turkije. Maar Turkije is al vijf, uh, sinds 1955... loyaal lid van de, uh, van de NAVO. En wij zullen dus... Ook Turkije omgekeerd niet in steek mogen laten. We kunnen wel zeggen van er is geen, uh, geen uh, reden voor interventie. En we zullen de Tur Turken vragen of we te doen. Maar we kunnen, we kunnen niet eindeloos uh, de Turken gebruiken als buffer in het Midden-Oosten tegen zowel de Russen in het noorden als uh, de gevaarlijke uh, Arabieren in het oosten. En tegelijkertijd een, hen vragen om rustig aan te doen als ze worden aangevallen. Eén. Want, want wat zit erachter dat Turkije nu zegt: uh, wacht even, dit, uh, in feite, dit is een aanval op de hele NAVO. Want ja. ze halen snel ja, de NAVO erbij. De ene keer doen ze het 5. wel, ja, dat, ja. dat net niet. Maar de ene keer doen ze het wel, de andere keer niet. Wat, wat zit achter dat ze nu de NAVO er zo uh, drukkelijk bij betrekken? yeah <laughs> Nou, ik, ik denk dat het is omdat ze in, in een moeilijke positie zijn. Want ze hebben altijd een tamelijk grote broek aangetrokken... tegenover Syrië, want dit is onacceptabel. Doen we dit. Maar het zijn tot nu toe vooral heel veel grote woorden gebleven. Zij zijn uh, de, de gastheer van de Syrische Nationale uh, Raad. Uh, er vinden op hun uh, terrein uh, vinden trainingen plaats. Dus ze hebben nogal een vooruitgeschoven positie. Uh, en uh, ja, nu, nu heeft Syrië zijn behoorlijke uh, prestigetik als het ware gegeven. En ja, er is niet een... Een eenvoudig antwoord, omdat namelijk een militaire optie niet uh, zo voor de hand ligt. Alleen ah, zeker ze... niet na wat er nu gebeurt. Nee, dat hebben de Syriërs ook duidelijk gemaakt door een uh, vliegtuig uit de lucht te halen. Een no-fly zone, waarin Libië ja. dachten ons hand niet te hoeven op te, om te draaien. om daar Gaddafi uh, weg te werken. Dat bleek ook wat ingewikkelder. Maar goed, dat ging vrij makkelijk, die no-fly zone. Dat gaat in Syrië nee, niet zo makkelijk. Nee. Dat blijkt nu. Maar wat heeft de NAVO dan, als ze morgen komen... wel voor mogelijkheden buiten waar we het al eerder even over hadden? Boerroepen en nog harder boerroepen. Want ja. zoveel meer is er toch? Nee, de NAVO ik zal uh, wederom de, uh, de gang naar Moskou moeten maken... om uh, uh, de Russen te vragen nu eindelijk eens een keer te leveren. De Russen die, uh, voeren nogal obstructieve, een, ja, je zou zeggen, bijna gefrustreerde politiek in, in, in Syrië. Die, die zijn overal tegen... Uh, die doen alsof ze in staat zijn om een doorbraak te forceren... die zeggen dat ze Iran aan de tafel willen hebben... van eventuele onderhandelingen over een mogelijk uh, vrijwillig vertrek van Assad. Maar uiteindelijk hebben ze tot nu toe helemaal niks geleverd. Maar straalt dit dan ook af op Rusland? Kan Rusland ja, hierdoor in een steeds lastige positie ja, Misschien wel meer dan we nu ons realiseren. Ja, Rusland heeft tot nu toe geen prestaties kunnen, uh, kunnen leveren... en in die zin is, is Rusland veel kwetsbaarder uh, dan de Russen voordoen. Uh, daar, daar komt bij dat op dit moment uh, uh, Poetin uh, uh, zich voorbereidt op een reis naar het Midden-Oosten. Voor het eerst sinds, ik geloof, zeven, acht jaar. Hij begint die reis in Israël. Uh, morgen. Uh, uh, dus met andere woorden, de, de, de Russen hebben niet alleen maar meer een, een pro-Syrische positie zoals in de tijden van de Koude Oorlog hadden. Ze hebben wat, uh, wat meer belangen, zeker ook in Israël. Een derde, een kwart van het Israëlische electoraat is Russisch sprekend. Dat speelt een grote rol in Rusland. Um, ze hebben dus wel, uh, ze hebben de Russen hebben wel wat uh, te, te veroveren in, ja, in dat gebied. Maar ik, ik denk ook, aan de andere kant dat de, de Russen niet helemaal uh, ongelukkig zijn met wat de Syriërs hebben gedaan. Want uh, kijk, de Russen zijn buitengewoon uh, beducht voor herhaling van het Libische scenario. En ik ben het met je eens uh, dat de boodschap die de Syrische uh, neerhalen van dat vliegtuig is. Als jullie denken dat je net zo makkelijk uh, hier kijk. ons kunt uitschakelen... als in de tijd met Gaddafi, uh, dan is dit wel even een andere koek. Want wij beschikken over luchtafweergeschut geleverd door de Russen. En de Russen zullen niet ontevreden zijn dat nog eens uh, nou, wordt want, want, is, is dat bekend ook of dit toestel door Russisch uh, materiaal naar beneden is gehaald? Nou, de de Syriërs zijn helemaal geëquipeerd... Door, door de Russen. De, door de Russen. Nee. Dus al dus hun luchtvergeschuld ja, is Russisch. Aan de andere kant kunnen de Russen ook weer niet te ver gaan... in het vervreemden van Europa. Uh, ze kunnen wel tegen Amerika uh, steeds uh, de, het boze jongetje uithangen... maar ten opzichte van Europa niet. Omdat de Russische economie voor een groot deel afhankelijk is... van, uh, van de gasexport en de andere uh, grondstoffen aan Europa. En de Russische economie staat er op dit moment slecht voor. Net als de onze trouwens in Europa krijgen wij hier gewoon een heel uh, omzichtig schaakspel... waarin iedereen hooguit met pionnen schuift... maar de torens en paarden worden goed achter ja. de hand gehouden. Ja, dat denk ik wel. Waarbij het, de geluiden die het schuiven met die pionnen ja. be be begeleiden... heel dreigend klinken. Maar... In feite eh, zitten we nog steeds in een totale impasse... en is er niet duidelijk wat voor middelen eh, het Westen, Turkije, heeft. Eh, en zeker niet zo'n zo vitaal buurland als, als Turkije. Maar eh, een aardige grap over de ronde deed... want de, de, Hun Kissinger, hè, hun minister van, van Buitenlandse Zaken... Eh, die was de groot architect van eh, zero problems... Eh, zero, zero problems met de buren. Hè? De, en nu, <laughs> zeggen ze critici... Nu hebben ze zero buren. Hè? Ja, ja. Ze hebben ruzie met, met, met, met, uh, met Syrië, met Irak, uh, problemen met Armenië. Uh, en ja, uh, Turkije zit in, in, in een heel lastig uh, parket... en die zal hopen dat uh, de NATO enkele ferme woorden spreekt... zodat ze zonder al te veel gezichtsverlies, denk ik, uh, weer verder kunnen gaan. Wij gaan u danken voor alle wetenswaardigheden die u met ons heeft uh, willen delen. Hubert Smeets, commentator bij NRC Handelsblad en Bertus Hendricks... zeer dank dat jullie hier wilden zijn. Het nieuws zijn binnen en buitenland met EK voetbal, Bundelingen, de Tour de France en de Olympische Spelen. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. de Radio 1 Sportzomer van 2012. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Rotterdam zijn vanmiddag zo'n 200 bewoners geëvacueerd. Daarom hebben wij contact met Leo Raubos van RTV Rijnmond. Goedemiddag. Goedemiddag. Want jij bent daar in de buurt als ik het goed begrijp. Nou, ik ben nu binnen in het uh, verzorgingstehuis, uh, in de, hal, uh, de centrale hal eigenlijk, waar alle mensen worden opgevangen. Uh, dus ja, het daar nu op dit moment vrij uh, rustig. Want Zodat, het, feit, het feit dat jij daar naar binnen kan, wil, neem ik aan, betekent dat de brand onder controle is? Uh, de brand is onder controle. Ik heb uh, zojuist met iemand voor de brandweer gesproken. Die vertelde mij dat er in één kamer brand is uitgebroken. Het hoe en waarom is mij nog niet helemaal duidelijk. Er is dus daar uh, heel veel rook bij bij komen. En daardoor heeft de brandweer twee etages moeten ontruimen. Dat gaat om de tweede en de derde etage van het brand. Nou ja, net zoals ik al zei, de meeste mensen die worden opgevangen in de centrale Hal. Er is ook een, een stadsbus is er neergezet voor de deur van de ingang. Daar zit ook een aantal mensen in. En ja, het loopt hier helemaal vol met mensen en gele jassen van de ambulances die mensen even op kunnen vangen. Wat ik ook heb begrepen is dat er uh, geen slachtoffers zijn gevallen. Er zijn wel wat mensen die wat rook hebben ingeademd, heb ik begrepen. Maar uh, ja, het uh, wachten is nu tot de rook uit die etages is verdwenen. En dan uh, zouden mensen eventueel weer terug kunnen naar hun woningen. Maar dat kan nog wel eventjes duren. Precies, want als je, als je bedenkt dat ze nu in een, in een stadsbus zitten. Uh, daar gaan ze natuurlijk niet de hele avond in zitten, neem ik aan. Hebben ze duidelijkheid of ze vandaag terug kunnen of wordt dat later? Nou ja, ik vroeg net van waar gaat die bus naartoe? Worden ze misschien elders ongebracht en toen werd er neergeschud? Uh, ze verwachten toch dat ze. Ja, over niet al te lange termijn. Uh, weer terug kunnen naar hun woningen. Maar ja, de brandweer wil natuurlijk eerst zeker weten. dat er geen giftige gasten meer uh, in die woningen. en in die gangen hangen. voordat ze die mensen weer terug laten gaan, natuurlijk. Nou, het, het is natuurlijk een verzorgingstehuis, hè? dus uh, iedereen is vast niet heel goed ter been. Wat, wat zie je voor taferelen? Nou ja, mensen die uh, gedragen worden, mensen met uh, rollators, uh, rolstoelen, ik zag net ook uh, ja, uh, een hoop mensen die toch eigenlijk nog wel zelf kunnen lopen. Ik hoorde net het paar in mannen praten dat er nog uh, in enkele kamers wat mensen zitten die uh, absoluut niet zijn. En dat daarvoor nog even een oplossing werd gezocht, misschien dat daar gewoon ambulancepersoneel uh, bij wordt gezet om... Uh, ja, die mensen een beetje voor rust te stellen. Nou, maar dat, ik, ik begrijp dat de belangrijkste zorg van de brandweer is op dit moment de rook die uh, in bepaalde delen van het gebouw houdt. Begrijp ik. Als je, als je bedenkt dat het in één kamer is geweest, dat het verder niet heel ver is uit, uh, uitgeslagen, die brand. Dan uh, hebben ze het snel aangepakt, denk ik. Ja, ik zag net aan de buitenkant dat de brandweer uh, aan de buitenkant een aantal ruiten kapot heeft geslagen. Om ja, mensen zo snel mogelijk die, die rook te kunnen laten ontsnappen. Goed, hey, hartelijk dank voor jouw uh, verslag vanuit Rotterdam. Leo Raubos. En wij gaan verder praten hier in de studio. Gerrit Hiemstra, onze weerbom is binnengekomen. We gaan het zoals elke dag tegen de klok van vijf even natuurlijk hebben over het weer. Uh, gisteren hebben we de hele mopperdag over het weer gehad. Gerrit, vandaag <laughs> dacht ik, nou, is eigenlijk wel een, een, een mooie dag. En een mooie wolkpartij ook, hè? Ja, het klopt. Uh, als je naar buiten kijkt, dan uh, zijn er mooie wolken te zien. Uh, veel verschillende vormen. En het verandert ook snel, omdat er vrij veel wind staat... Af en toe een stukje blauwe lucht tussendoor. Dus ja, nou, het is best doen uh, buiten. Een dag om te schilderen bijna. Ja. Maar ook wel een. Ja, is al mooi, mooi. Oh, het ik hem, nee, is altijd mooi. Je wilt hem dan ook nog eens schilderen. Ik dacht hem juist te schilderen. moet ik namelijk nou morgen doen. Mooie denk oh. na <laughs> um, uh, lekker dagje ertussendoor. Um, we zitten de hele tijd een dagje op een dagje af. Hoe, gaat, hoe ja. gaan we richting morgen en de andere dagen? Nou, morgen, het grote verschil met, morgen, uh, met vandaag is morgen dat er minder wind is en meer zon. Uh, het blijft denk ik ook eigenlijk overal droog. Misschien een enkel buitje, maar dat mag eigenlijk niet veel uh, naam hebben. Even voor de zekerheid, we krijgen dus een tweede lekkere dag. Dat ja, nog lekkerder. Nog lekkerder dan nog lekkerder. vandaag. Ja. En uh, de temperatuur komt uit op een graad of uh, 18, 19. En omdat er maar weinig wind is, voelt het dan uh, direct een heel stuk aangenamer aan dan vandaag. Dan hebben we woensdag een dag met veel bewolking. En dan kan er ook een beetje regen vallen. Dat komt omdat er dan een warmtefront passeert. Uh, het wordt niet koud dan, een graad of 19 of 20. Echt zo'n beetje broeierig weertype is het dan. En dan daarna komen we in warme lucht terecht. En dat betekent dat het gelijk 25 graden wordt op donderdag. Nou, dat duurt dan ook waarschijnlijk maar één of twee dagen. Want dan krijgen we weer buien. En dan, ja, dan begint het hele verhaaltje weer opnieuw. Dus een echte weersverandering zit er niet echt aan te komen. Het, het blijft wat op en af gaan. En dat moeten wij ook gewoon nog, uh, in, zonder zekerheden... maar het, het type wat er aankomt, voorlopig moeten wij het hiermee doen? Zeg maar, zodat ja. jullie kunnen kijken. Ja, want we kijken dan zo'n beetje anderhalve week vooruit, uh, maximaal. Veel verder heeft het weinig zin. Uh, en... In die periode blijft het inderdaad uh, wisselvallig. Dat is uh, de beste term die je ervoor kunt gebruiken. Nou, we blijven het programma toch gewoon maar sportzomer noemen. Dankjewel, Gerrit Diepstra. Met vandaag iets minder sport uh, natuurlijk wel Wimbledon. Dat later deze uitzending volgend uur. Dan is Hans Klevers de gast. De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Over de problemen met een onderzoek in Rotterdam. Tot zo.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 Dit is Radio 1.